In Nepal worden zeker vijf Zuid-Koreaanse klimmers en vier Sherpas vermist... na een aardverschuiving die hun basiskamp op de berg Gurja heeft verwoest. Het kamp op 3500 meter hoogte werd gisteren verwoest door een sneeuwstorm... die daarna werd gevolgd door een aardverschuiving. Helikopters kunnen vooralsnog niet landen op die plek... vanwege de slechte weersomstandigheden. Het weer veel zon bij maximaal tussen 24 en lokaal 27 graden.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 Het is uh, zaterdag 13 oktober en vanuit het altijd heel gezellig Hotel Hoogland is dit Goedemorgen Zandvoort. Naast mij zit even voor, uh, voor mij voor de eerste keer uh, Leon van S. Ik nee, weet maar niet of dit de laatste keer Nee, vast niet. Leon, heel gezellig dat je er bent. Dank je. Wij hebben vandaag een, een gevarieerd en maar ook een veranderlijk programma. Um, wat we trouwens net gehoord hebben even voor de luisteraars is... Uh, dat was de Barracuda Dream Band met Zandvoort. Prachtig nummer om mee te beginnen deze zaterdag. Wij beginnen zometeen met Peter Tromp, die zit al aan tafel... en wij gaan praten over de stand van zaken van de OVZ... oftewel de ondernemersvereniging Zandvoort. Daarna komt Donna Kobani, zij is kunstenares... en wij gaan praten over uh, ja, het open atelier... Uh, wat er weer gaat plaatsvinden, denk ik... Dat is 21 oktober, dat duurt nog even, maar de, dat is toch dichtbij. Gerard Kuipers komt praten, zijn exit-interview, om het maar zo te zeggen, want die gaat... Uh, het Zwarte Gat. Het Zwarte Gat, Absoluut. daar gaan we het zeker over hebben. Het dan hebben, Gat van. Ja, dan hebben we een kleine pauze met het uh, nieuws en de reclame. En dan gaan we vervolgens door met uh, Gertjan Bluis, gesprek met de wethouder. Uh, nou, daar zal weer absoluut genoeg te vertellen zijn. En wij hebben zelf ook nog wat dingetjes over duurzaamheid. En we willen nog even terugkijken op Monitor. Een programma van de week waar uh, oud-politicus uh, Andor Zandberg in voorkwam. Ik moet echt even aandacht aan besteden. En vervolgens Anouk Weijers. Uh, die gaat op vakantie en die wil langs deze weg even vertellen wat er, um, waarom wat ze gaat doen. En als laatste de duinwachter vertelt Gerard Scholten. Ja, ik denk dat het andersom gaat gebeuren, maar dat maar geeft dat niet. maakt niks uit. Ik wil nog even zeggen, de techniek vandaag is in handen van uh, Cor Draaien. Cor heeft trouwens ook voor die fantastische muziek gezorgd... die tussen alle gasten doorgespeeld wordt, helemaal goed. Redactie deze week was van Gert van Kuik en de eindredactie was van Gerry Rutte. De koffie wordt uh, gepresenteerd door Ger uh, Gerry Rutte... en uh, Gert van Kuik doet geloof ik ook een beetje mee aan de koffie. Hij drinkt het in ieder geval wel. Ja, ja. Uh, zoals ik al zei, uh, de presentatie deze week is in handen van... Leon van S. En? Ivo. Irene. Ja, ja ik Zij was het even kwijt. Maakt maak niet, maak niet uit. Het is ook Goed, de eerste keer. Dus dus dat ja, is ja, ja, de eerste keer mag je even de mist ingaan. Precies. Toch? Nou, we zijn uh, aangekomen bij Peter. Peter, goedemorgen. Wat goedemorgen. fijn dat je er bent. Je ziet er nog steeds tropisch uit. Ja, dat krijg met dit soort Zuid-Europese toestanden. Het blijft maar doorgaan. Ja. Wij ondernemers het echt zeggen. Over ja, een, een lange, heete ja, zomer. Ja. En hoe heeft ondernemers Zandvoort uh, dat nou ja, beleefd? Wij als ondernemers uh, zeggen uh, al twee maanden lang: van. Uh, nou, dit zal wel de laatste week zijn geweest. Volgende week wordt het weer. En dan zijn de weersberichten maandag dinsdag wat minder. En dan gaan we terug naar 15, 16 graden. En voordat je het weet zit je donderdag vrijdag weer op. 18 à 20. En nog wel hoger zoals vandaag. Ja, de zomer was exceptioneel. En. Uh, niet alleen voor het strand. Er is maandagavond, jongsleden, is er een uh, algemene strandpachtersvereniging... ...vergadering geweest van de strandpachters. En daar hoor je uh, natuurlijk hele positieve uh, geluiden. Maar uh, Wildwest verhalen dat er drie seizoenen zijn gedraaid uh, dit jaar. En dat heeft ook natuurlijk te maken met het feit dat het uh, niet slecht weer is geweest deze zomer... Een strandtent draait optimaal, en ik draai nu een jaar of veertig mee in dit dorp... dus ik heb er een klein beetje verstand van... En draait optimaal op het moment dat hij twee weken prachtig mooi weer hebt... en dat er dan eigenlijk een week is waarin het geen strandweer is. Zodat hij een beetje op adem kan komen en de mensen na die week... dat het dan wel weer mooi weer wordt, weer zin hebben om naar het strand te gaan... Wat opvallend was aan dit jaar, en dat is geen geklaag, zeker niet. Want ze hebben natuurlijk hartstikke goed gedraaid. Wat opvallend was aan dit jaar, is dat het heel vroeg was afgelopen. Het was te lang, te mooi weer. En we weten allemaal uh, uh, wat een dagje strand kost. En dan vooral met man, vrouw en kindjes erbij. Ja, op een gegeven moment is de pot leeg natuurlijk. Het heeft ook met het gevoel te maken van uh, te lang, te heet, te mooi weer. En uh... Dat gezegd hebbende was natuurlijk de start fantastisch. We hebben een prachtige april- en mei-maand gehad. En juni-maand, een juli-maand, en augustus-maand, juli en, augustus en september-maand. Ja, het houdt eigenlijk niet op. Het slaat alles. En ik moet eerlijk bekennen dat het dorp daar ten volle van geprofiteerd heeft. Want de slogan is nog steeds hoe heter hoe beter. En uh, als het op het strand regent, en het heeft heel hard geregend op het strand... Dan druppelt het en het heeft heel hard gedruppeld in het dorp. Als ik zie wat er gebeurd is dit uh, seizoen op een locatie als het Kerkplein. Waar een heleboel jonge enthousiaste ondernemers bij elkaar een fantastisch uh, product neerzetten. Dan denk ik jongens uh, het gaat helemaal de goede kant op. Als ik zie wat Marketing Zandvoort heeft gepresteerd ten aanzien van de gigantische stijging van de Duitse en ook andere gasten dit seizoen. Echt heel opmerkelijk. Ook dankzij wethouder Kuipers, die helaas zeer tegen mijn zin. echt boos op hem uh, weg is. En die daar ook via het MRA uh, mm -hmm. wat heeft neergezet. MRA staat voor Metropoolregio Amsterdam. Amsterdam. Dus denk ik van, nou, we hebben allemaal uh, een goede boterham verdiend. En ik moet eerlijk zeggen. Als je als ondernemer in dit soort tijden, met dit soort seizoenen in Zandvoort zegt dat de afgelopen maanden slecht waren, dan moet je misschien een ander vak kiezen, want dan kan je het niet. Want we profiteren er allemaal van mee. Of je nou ijs verkoopt, of dat je nou een strand hebt, of je bent kaasboer, we profiteren er allemaal van mee. Dus ook gewoon de kleding? De kledingzaken, de kledingzaken ja. ja. De kledingzaken, dus ja. Want je hebt de neiging om gauw te denken van... nou ja, de horeca is het een feest voor mij. Nee, maar het, ook de was, andere? het was ook echt druk in het dorp, was het. Mm -hmm. En uh, uh, wat het voordeel is... We hebben Zuid-Europese, uh, Spaanse-achtige zomeravonden gehad. Waarin al die ondernemers in de Kerkstraat en ook in de Haltestraat en, uh, die kleding verkopen hebben gezegd. We blijven lekker open tot ja. 9 uur en ja. als het moet tot 10 uur. Dat ziet het er ook gezellig uit. En dan, ja, dan, uit. Ook, ja. En ja. dan zie je echt gewoon s'avonds ook heel veel volk in het uh, dorp lopen. Ja. Dus heel positief. En ik uh, zit 37 jaar in Zandvoort. Ik heb dit soort zomers. kan ik mij niet heugen dat ik dat heb meegemaakt. Nee. En nog even een, een ander uh, dingetje. B wat ik ook wel hoorde vertellen bij mensen. is dat mensen problemen hadden met het krijgen van personeel. Dat het best moeilijk was om zo lang zoveel personeel te krijgen. Kijk, inderdaad, wat jij zegt. Hè? twee weken mooi weer. dan is het even een week uh, iets minder. Ja. En ja. dat is natuurlijk voor een personeelsbestand. is dat ook iets wat, wat meewerkt? Het is een landelijke. Uh, uh ding is het, het gebeurt ja, in het, het hele gebeurt. land personeel is steeds moeilijk te krijgen de horeca heeft er heel veel problemen mee ik hoor van strandpachters dat het anders is als dat het tien jaar en daarna ook, daarvoor ook geleden was en dat is uh, dat je die jongens en meisjes die uh, op school zitten en graag op het strand komen werken niet meer op de Bonnefoy kan krijgen je moet echt afspraken met ze maken je moet contracten met ze maken ik heb één strandpachter gesproken die tegen mij zei: Peter, ik neem alleen nog maar mensen aan op contract. En dan, uh, die heeft dan wel een vast strandpaviljoen. En die zegt: ze komen op, ja, op, uh, op een vast contract komen ze bij me binnen. Of ze nou 18 zijn of 22. Ik kan me niet meer permitteren om met de helft van de uh, mensen te staan in zomermaanden. Terwijl ik uh, eigenlijk een dubbel aantal mensen nodig zou hebben. Dus ik koop daar personeel op in. En ik heb veel onderhoud aan mijn tent. Ze krijgen een maandvakantie van me. En uh, uh, op die manier probeer ik het te redden. Ja. En het is inderdaad zo dat er situaties zijn geweest. We hebben het allemaal kunnen lezen dat er strandtenten zijn geweest. Die hebben gezegd van ik ben vandaag dicht. Vanwege het personeel dat ja. ze uh, dat gewoon even zonder En ja. ze moeten echt een dag vrij hebben, want ze gaan door in Hoeven. Ja. Dus, en, uh, ja, de druk een... stond te groot op de ja, keten Ja, er was een, een hele forse druk. Ja. Er zijn ook andere strandtinden die het heel goed geregeld hebben... waarvan je toch echt ziet van, nou, het is klasse. En ik moet eerlijk zeggen, uh, uh, petje af. We zetten uh, uh, de, de jongens daar, de 35 naast elkaar zetten wel een product neer uh, wat zijn weergaan niet kent. En ja. wat in heel Europa uh, niet voorkomt. En ik spreek ook de, uh, Duitse gasten die uh, daarover roemen. En die zeggen ook van of ik nou in de ene paviljoen eet of in het andere paviljoen eet. Eigenlijk is het altijd goed. Ja, ja de kwaliteit is ja. absoluut. Is maar als we nou naar de weerwetenschappers gaan luisteren... dan zou het wel eens gaan gebeuren dat... Uh, ...deze zomers een structurele zomers gaan worden. Hè? Dat, uh, en, en dan krijg je toch wel hele andere dingen die gaan. Want dan heb je ook weer te maken van hoeveel druk komt er ook op de duurzaamheid te staan. Hè? Ik weet dat, dat er is, met name bij de strandpachters zeker, hele leuke ideeën leven om ja. met betrekking tot de duurzaamheid. Ja. Uh, je noemde zelf ja. net al dat het ook ja. een onderwerp is die bij, jullie, wat bij de ja. ondernemersvereniging ja. leeft. We hebben uh, in november... de 25 november, als ik het goed heb, hebben we. 15 november hebben we Ondernemersavond. Uh, in de haven van Zandvoort. Altijd heel druk bezocht. Echt een paar honderd man. Uh, een initiatief vanuit de gemeente. Economische zaken. En uh, daar wordt altijd de ondernemer van het jaar gekozen. Ja. Een soort competitie is dat. Zandvoortse krant werkt er ook heel leuk aan mee. En uh, een fantastisch initiatief. En. Uh, Degene die het organiseert, hebben dit jaar besloten om er dit jaar de meest duurzame ondernemer van het jaar van te maken. Die krijgt dus de prijs, dus degene die het meest duurzaam is. Ik hoop dat dat voor anderen ook een, uh, een uh, extra stimulans is om uh, nog eens een keertje goed te kijken... wat ze doen met de verlichting, wat ze doen met het plastic afval, wat ze allemaal daar doen. En het is natuurlijk zo, hoe meer toeristen je trekt... Des te belangrijker wordt het feit dat je daar ook op een duurzame manier mee uh, ja, dat, omgaat. Ja, en absoluut. Het initiatief is van de strandpachters. Maar ik weet ook dat er ondernemers in het dorp zijn die daar heel goed mee bezig zijn. Ja. En laten we eerlijk zijn, er wordt ook weer geld verdiend. Dus er kan ook weer geïnvesteerd worden. Dus wat dat betreft uh, kan je denken aan zaken als verlichting en dergelijke. Wat uh, uh, op een hele duurzame manier uh, aangeschaft kan ja. worden. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met, uh, met zeg maar de verkeersstromen hè, die gaan ontstaan. Hè. Hoe ja. en ja. Dan ja. is het niet alleen weer Zandvoort. Maar dan hebben nee. we natuurlijk ook te maken met Bentveld, Heemstede, uh, Overveen. Er dat zijn dagen zo. bij dat de druk op ja. de weg toch al ernstig groot is. Ja. En naarmate de tijd vordert, lijkt het wel of de mensen daar uh, uh, uh, uh, meer genoegen mee nemen. Op het moment dat zij vanuit Amsterdam in de auto stappen op een mooie zomersdag en naar Zandvoort willen... weten ze dat ze daar in plaats van in de winter een half uur... nu anderhalf een uur, uur over doen. Ja. En dat nemen ze op de koop toe. En er zijn gelukkig steeds meer mensen... die vanuit het achterland met de trein... Ja. Ja. en zeker niet te vergeten met de fiets komen. Ja. We hebben in de zomer ontzettend veel problemen... Om de auto's kwijt te raken in dit dorp. Maar zeker ook om de fietsen kwijt te raken. Ja, dat, ja, dat is absoluut een giga probleem. Het Raadhuisplein, plein, het Kerkplein. alles staat nou. hier het Badhuisplein. Het staat vol, nou. vol, vol met ja. de fietsen. Kijk, kijk de boulevard. Dat is er ook zomer. een kwestie van duurzaamheid natuurlijk. klaar ja, we eerlijk wezen. En er zijn steeds meer mensen die... En dan vooral met dit soort dagen natuurlijk. Dat je weet dat het ochtends 20 graden is. En dat het strak blauw is tot s'avonds laat. Zijn er zijn heel veel mensen die op de fiets komen. Ja. Heerlijk, gelukkig ja. maar. Gelukkig maar. Maar het is een probleem wat uh, ook in Zandvoort speelt. Zeker, ja. zeker. En want het is absoluut duurzaamheid. Ja, het begint natuurlijk bij jezelf ja. scheiden van de, ja. de afvalstromen. Maar ja, er gebeurt natuurlijk veel meer daaromheen. Wij zijn er vijf jaar geleden mee begonnen... door met de firma Holman als ondernemersvereniging Zandvoort... afspraken te maken over sfeerverlichting zoals die hangt in het dorp. Nou, uh, het is alleen maar LED... En de totale stroomkosten van alle verlichting die hangt van begin oktober... Alles hangt weer op het ogenblik. Ja, dat het, het ja. verbaast me. Ik kwam ja. terug van vakantie en het is natuurlijk nog steeds zo. gemaakt. Waanzinnig vroeg. De kerstverlichting ja. hangen, nee, nee, nee. Of de, uh, nou, de feestdagenverlichting, is, uh, moet ik het zeggen. Is, het is streng verboden kerstverlichting. Want het is geen kerstverlichting. Nee. Okay. Het is, is, is gewoon sfeerverlichting. Nee, nee, nee. okay. nee, nee. okay. okay. En wat wij ja. willen is die wintermaanden overbruggen. Ja. En uh, wat wij vijf jaar geleden niet wisten... is dat het in 2018 op uh, <laughs> 13 oktober... 20 wat, 24 wat, 27 graden was waarin je zegt: wat doet die verlichting hier eigenlijk? Ik liep van de week door het dorp om alles na te kijken of alles brandde. Ik ben naar Noord geweest. We hebben nu ook de verlengde Halstraat meegenomen. Ja. We hebben de Cornelis slegenstraat meegenomen. Ja. Dat is weer extra dit jaar. En uh, ook in opdracht van dat innovatiefonds, het bestuur van het innovatiefonds, wil dus dat het alles in het licht komt. De Zeestraat is er tegenwoordig bij, ja, ziet er prachtig mogelijk ja. uit. En uh, dat is ledverlichting, dus dat kost eigenlijk nou, heel, relatief, heel, heel relatief weinig. weinig. Ja. Relatief weinig. Ja. Ja. Er zijn allemaal tussenschakelaars tussen geplaatst, dat als de verlichting stuk is, dat de lantaarnpaal blijft branden en andersom. Dus dat zijn allemaal dingen waar we uh, druk mee uh, bezig zijn. Het, het ziet er wel hartstikke gezellig ja. uit hoor als je s'avonds later dorp in komt. Dus daarom. het is geen, uh, geen en, commentaar. Nee, zeker en niet. het is dus ook uh, zo dat je, je zegt, ja eigenlijk is uh, uh, eind september, begin oktober het seizoen afgelopen. Ja. Dus dan gaan we naar dus de intocht van Sint-Nicolaas. We hebben de decembermaand als overzet zijnde met allerlei uh, acties. En we hebben de ijsbaan, hebben we. Dus daar hoort sfeerverlichting. Bij, zoals het nu is. En het blijft hangen tot eind februari. Dus het is oktober, november, december, januari, februari. Nee, ik zeg het verkeerd. Tot eind maart blijft het hangen. Zes maanden. Nou, dat wel. is ongeveer het ja. moment dat de Zes zomer weer begint. begint hè? En Volgende, dan hebben we ja. rondom de paas. En dan beginnen <laughs> ja. we dus uh, daar. Ja. Ja. Nou ja. Uiteindelijk uh, gaan we niet mopperen. Het ziet er prachtig uit. Ja. Uh, uh, ja. De zomer heeft er ook prachtig uitgezien. We hopen dat het volgend jaar weer een gelijke zomer is. Ik hoop trouwens wel dat er een mooie winter komt. Want anders dan gaat die ijsbaan heel veel geld kosten. Dan gaat die ijsbaan ja, Het moet geen dus 20 graden worden. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, het moet gewoon nee, zeker, lekker gaan vriezen. Ja, dat is beter. Het is trouwens voor de natuur en, ook veel beter. Ja, veel ja, land, ja. Uh, gebeurt. Een beetje meer naar landklimaat. Koude winters en warme winters warmers. Warmers. Dat, zou, dat zou fantastisch. Maar ik, ja. uh, ik denk dat we kunnen samenvatten dat de, de OVZ een tevreden... Ja, heeft Ja, deze zomer. we zijn nog druk uh, op zoek naar leden. Uh, er zijn twee bestuursleden die hebben afscheid genomen. Mimoun Abdelouie van het plein. Ja. Die zijn werkzaamheden naar het Haarlemse heeft verhuisd. Dus dat is lastig om dan hier in het bestuur te zitten van de ondernemersvereniging. Ja. Uh, ben van uh, Dobie van de dierenwinkel Winkel, heeft ja. te druk met zijn zaken, heeft afscheid genomen. En we zijn dus eigenlijk, ik ben dus eigenlijk alleen nog met Peter Bluis, de penningmeester. Ja, mm -hmm. En uh, Ingrid Müller doet het secretariële werk, de ondersteuning daarvan. Is geen lid van het bestuur, maar... Doet wel hand in spandiensten voor de OVZ. Dus bij deze een oproep. Nou, Claudia Pieters hebben we bereid gevonden om oh, ja. plaats te nemen in het bestuur. Van nou. het friteur dan ver. Ja, ja. Gepokt en gemaakt. Ik wou het net zeggen. Dus, uh, die, die weet ook en, als geen uh, ander hoe het hier gaat Daar in het zijn we heel blij mee. En vooral omdat er dan ook weer een vrouw in het bestuur zit. Ook wel eens dus goed. En ze heeft een grote mond, maar dat is goed. Goed zo. <laughs> we gaan uh, afsluiten. Want uh, okay. We hebben een. Uh, een volgende gast die al klaar zit. We gaan Hartstikke even de muziekje goed. draaien nog. Dankjewel voor je komst, Peter. Graag Tot gedaan. de volgende keer weer. Oké. Okay. En wij gaan luisteren naar uh, The Real Thing. Can't, buy, can't get by without you. It's a crime to hear you call my name, it's a crime chain. when we're not together then there's only time to blame, there will come a day, girl I do believe it's not too far away, when I can say goodnight and still be by your side, to try to teach you cry, Hij gaat ons wat vertellen over het open atelier... wat plaats gaat vinden op 21 oktober... aan de Verspijkstraat. Nummer 104. Keurig. Ja. Vertel. Um, nou, twee keer per jaar heb ik uh, open dag in mijn atelier. Meestal exposier ik door heel Nederland, veel in het mm -hmm. buitenland ook... Maar ik vind het heel fijn om mijn duren open te doen voor uh, mensen in de omgeving. En ook, uh, ik heb een lijst van mensen die graag bij mij uh, willen kijken waar ik mee bezig ben. Dus uh, het is weer op uh, zondag, volgende week zondag, op 21 oktober. En dan heb ik een huis vol schilderijen, zeefdrukken, uh, art gifts, lekker glazen bubbels en hapjes. Hapjes, dankjes. Dus iedereen is van uh, harte welkom. Mm -hmm. En de kunst die je maakt... Dat is ontzettend kleurrijk. Ja. Tenminste, dat is zo wat ik hier ook op het kaartje zie. De uitnodiging van uh, de 21 oktober. Wat ik op de website gezien heb. Uh, die kleur. Waar komt dat vandaan? Ja, ik kom zelf uit Californië, uit Santa Barbara. En ik woon al bijna 25 jaar in Zandvoort, geloof ik. De mm -hmm. tijd vliegt. Ja. En uh, zo ondertussen lijkt het alsof die Californisch klimaat naar mij toe komt, Wat heel fijn is, deze Goed. zomer. Ja, ja, ja, absoluut. Goede inspiratie. Maar ik hou van kleur, ik hou van... Uh, ja, kleurrijk aan zee wonen is een grote inspiratie. Maar alles wat kleur geeft, dat is inspiratie voor mij. Dus mijn werk is heel kleurrijk en vrolijk. En uh, ik ben nu bezig met een paar nieuwe schilderijen. Die komen ook uh, bij het Stamfords Museum te hangen. Tijdens de Harlems kunstlijn, de Rozen kunstlijn. Ja. Daar ben ik mee bezig, maar die zijn ook klaar voor mijn open atelier. Dus ik ben altijd met iets nieuws bezig. Of is het uh, beeld of schilderijen. Dus er uh, is altijd wat te zien in mijn atelier. En goed, ja, kleur. Heel veel kleur. <laughs> dat komt door Californië, die kleur? Ik Heb je dat meegenomen? Nou, ik, misschien wel. Ik ben ook uh, vrij vrolijk ingesteld en positief. Dus uh, mm -hmm. dat, dat zie ik graag. En uh, ik word zelf ook vrolijk van als ik naar kijk. Dat is ook een beetje mijn doel. Ik denk als kunstenaar kies je wat je wil bereiken met je kunst. En ik vind het fijn als mensen vrolijk worden als ze kijken naar een schilderij van mij. Dat, uh, dat geeft mij ook voldoening. Dus ja. dat is ook... Uh... Geeft mij een goed gevoel en hopelijk ook uh, anderen. And en dat is blijkbaar ook zo. Want uh, na 25 jaar ben ik nog steeds gewoon druk bezig met kunst maken en vrolijke kleuren. En, uh... en mensen vinden het nog steeds mooi. Ja. Even over uh, uh, de entree van Zandvoort. Hè. Als je de trein uitkomt en je loopt rechtdoor, dan uh, kom je dus op dat eerste stukje van uh, na de trap en na het oversteken van de straat, kom je op dat eerste stukje. Ja. Nou, daar heb je echt hartstikke leuke dingen gedaan, vind ik. Ik moet zeggen dat ik loop daar vaak langs uh, als ik naar het strand ga. Om te wandelen. En ik, ik, ik zie aan de mensen. Want dat is natuurlijk wel aardig als je hier woont. Dan is het eigenlijk al vanzelfsprekend. Maar dan word je weer verrast door de reacties. Van de mensen die uit de trein komen. En die hier niet zo bekend zijn. En die dan echt wijzen zo. naar al die bordjes die er hangen. Zo ja. van oh wat leuk. Oh kijk, oh kijk, oh kijk <laughs> naar dit. En wat een mooie kleuren. Ja. Dat, is, dat is wel een mooi visitekaartje voor jou ook natuurlijk. Ja absoluut. Uh, Mijn moeder uit Californië was op bezoek. En natuurlijk alle verschillende locaties. Bij de Kippentrap heb ik ook uh, schilderijen gemaakt. Kippentrap is ook een prachtig voorbeeld. Dus dat uh, is van die um, culturele initiatieven... de cultureel werkgroep Zandvoort. Uh, en daar werk ik ook graag mee. Dat is ook een heel ander... Um, ideeën met de openbare kunst, dat vind ik heel leuk om aan mee te werken, want dat is meteen een reactie. Dus mensen ja. gaan op reageren of niet. En ze reageren echt super positief erop en dat vind ik zo fijn om te zien. Inderdaad, dat ze selfie maken, to the beach. En, ja. ja, dat heb ik gemaakt. Leuk. Ja, ja zeker. Hey, en, en je maakt buiten schilderijen, maak je ook uh, objecten. Je maakt ja. uh, meubels. Ook. De stoelen. Ja, in samenwerking met mijn partner kunnen we eigenlijk van alles uh, ontwerpen en maken voor in-huis. We zijn allebei zeer creatief. Dus uh, Raymond kan heel mooi meubels zelf in samenwerking doen wij een uh, ontwerp voor mensen. Dus, dus jij ontwerpt het, ja. het idee en hij voert het uit in... Hij kan in... van alles uitvoeren. Dus die aluminiumbeelden, uh, dat is ook een samenwerking. En die bronsbeelden, alles uh, met die beeldhouwwerk. Ik, uh, ik maak die tekening. En dan kan hij het uitvoeren. Dus, uh, dat is het is wel een bijzondere heel, combinatie. Ja, dus uh, bijna... heb, je hem, heb je hem daarop uitgekozen? <laughs> nou, we zijn heel lang samen. En we zijn samen zo ingerold. Dus hij kan ook helpen met uh, ja, mooie flyers maken. Dingen op de computer. En dat zijn dingen die ook horen erbij. Als kunstenaar zijn. Als je dat voor je beroep doet. Dat, uh, dat mensen dat uh, echt goed te zien krijgen. En dat alles uitvoerbaar is. Dus als ik een idee heb. Dan kunnen we samen kijken van uh, hoe kunnen we hoe, dat uitvoeren. Hoe out? kan je dat invullen inderdaad? Ja, dus dat is wel leuk. Maak je ook gebruik van de computer voor het maken van je eigen werk? Nou, Omdat je daar natuurlijk ook waanzinnig te keer kan gaan. Ja, Met de verschillende paintprogramma's. Ja. Ik heb wel een tekeningprogramma gehad. Echt zo'n heel simpele. Maar gewoon penpapier, dat, uh, dat vind ik het fijnste uiteindelijk. En dan uh, in verf. Ik ben niet zo geweldig in computers. Maar mm -hmm. <laughs> ik vind het wel indrukwekkend. Er zijn veel mogelijkheden. Maar geef mij gewoon verf en een grote doek. En dan ben ik helemaal blij. Heb je dit, Ik zag een uh, indrukwekkend. De lijst van exposities en plekken waar werk van jou hangt. Ja, uh, jij hebt een, iemand die jou vertegenwoordigt. Uh, ik heb verschillende agenten gehad door de jaren ja? heen. Um, ook uh, ja, die hebben mij overal gebracht. Dus ik ben gewoon erin gerold. Van de ene expositie komt vaak die andere. Dus ik word ja. voor die volgende gevraagd. En uh, als ik uh, mooie locaties zie, dan ga ik ook erop afstappen. Of met galeries in contact. Ik heb met heel veel verschillende galeries uh, samengewerkt. Dus ook de Go Gallery, maar ook uh, RT Amesitaai met verschillende beurzen. Soms is er een uh, wedstrijd, dan doe ik aan mee. Of leuk. verschillende gelegenheden. Dus uh, ik, als er iets leuks is, dan zeg ik dan, ja. Dan zeg je het gewoon. Ja, ja dus Goed. Um, nou, 21 oktober. Open atelier bij uh, Donna Kobani. Jij uh, uh, doet je deuren open vanaf twee uur s middags tot zes uur s avonds. Ja? Ga daar naartoe. Het is in de Verspijstraat, nummer 104... En een glaasje staat ook klaar. Maar je hoeft ja. niet per se een glaasje te nemen. Een kopje koffie kan ook of een kopje thee. Koffie, thee, ja, glaasje, ja, water. Je hoeft niet per de se aan de, de, de, de, de, de alcohol de als ze dat nee. niet nee. willen. Uh, het is twee minuten vanaf het station. Uh, je loopt bij het station. Loop je recht door de Verspijkstraat in. Aan de linkerkant, daar zit jij. Ja. En uh, ik, ik, ik heb hem net in mijn agenda gezet. Dus ik hoop dat ik weer kan komen. Ik ben vorig jaar ook geweest. of het jaar daarvoor ben ik geweest. Hartstikke En Het, het, is, het is super. Het is echt een prachtige plek. Ja. Dankjewel voor je komst. Wij gaan even snel... Uh, uh, een stukje van de agenda doen en dan daarna hebben we een muziekje en dan komt Gerard Kuipers met ons praten we beginnen dankjewel Donna, dankjewel tot Donna. de volgende keer we beginnen met de expositie in het Zandvoorts Museum van, uh, van Zandvoort tot Le Mans die duurt tot 28 oktober en verder is er natuurlijk uh, nog steeds het EK Zandsculpturen op boulevard en in het centrum um, en hebben we uh, even kijken, 13 oktober, dat is vandaag. Nee, het is tot en met november. To, en met november, ja, ja precies. Even. En dan uh, hebben we, we op 13 oktober uh, hebben we de veteranen, dat is dus uh, uiteraard vandaag, hebben we de ja. veteranendag van uh, Zandvoort. Althans, van, dat is van Nederland, maar de, hier in Zandvoort start dat bij het strandpagiljoen Talassa vanaf 11 uur. En morgen bent u van harte welkom in Theater de Krocht om drie uur. Concert Coro Cantoro. Uh, entree 10 euro. Ik heb de kaartjes al binnen. Ik ga er naartoe want dat wordt echt een spektakel weer. 21 oktober. Volgende week dus. Zondag dan is er een Classic Concert uh, het koorconcert Ironen in de protestantse kerk. Dat begint om drie uur. Entree is 5 euro kerk gaat open om half drie. Nou, 21 oktober. We hebben er net hier gehad. Uh, de open atelierdag van Donna. Sp van Spijkstraat 104 van 2 tot 6. Precies. En dan hebben we 31 oktober de officiële opening van het wijksteunpunt. De blauwe tram. De LVD of LDV moet ik zeggen. Dat is om 2 uur uh, hier uh, bij de bibliotheek. Dus als mensen daar interesse in hebben, ga vooral daar even kijken. 11 november. Toneeluitvoering, het jaar van de kreeft. Ook opnieuw in Theater de Krocht. Aanvang 4 uur. 1600 uur. Ja, het zal weer een leuk spektakel ja, worden. Ja, absoluut. 13 november is het jubileumconcert van de Furies in de Krocht. En dat is s'avonds om 8 uur. En volgens mij is dat al bijna uitverkocht. Maar ga vooral kijken of dat er nog kaartjes zijn. 16 november, de expositie. We gaan naar Zandvoort in het Zandvoorts Museum. En dan vervolgens, 18 november, de intocht. Ik mag erbij zijn. Lijkt me helemaal geweldig. Goed. Uh, en woensdag 28 november de informatiemarkt voor senioren. Dat is van 2 tot 5... En dat is bij de LDC, bij de Blauwe Treb inderdaad, bij Louis Davids Carré, boven de parkeergarage is het. En de toegang is gratis. Nou, dat is helemaal geweldig. Wij gaan nu eerst nog even een muziekje luisteren. Dat is Leen Zeilmans, Ik zal je missen. Hierop, dit uh, prachtige lied. <laughs> het uh, zwarte gat, of toch niet? Nou, zwart gat is een heel groot woord natuurlijk. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen, goedemorgen Gerard. Het uh, is een heel groot woord, maar het is wel even de resetknop weer zoeken. Want ik was ja. volop aan het werk en uh, net aan mijn tweede termijn begonnen. En uh, had een hele hoop plannen voor de komende periode. We hadden natuurlijk al mooie dingen gedaan de afgelopen jaren. Ja. Dus dan wil je door. En ja, dat je wil je dan echt het, afmaken. Uh, ja, dan wil je afmaken. En als je dan uh, nou, op je vakantieadres meemaakt wat, uh, wat wij er hebben meegemaakt, dan, uh, dan is dat wel even gewoon, uh, ja, moet je wel even weer wennen. Ja. ja, maar goed, laten we het hebben over toekomst. Dat is <laughs> heel iets anders. Hè? Ja. De, de jurist, de ondernemer, de politicus. Ja. Uh, welke kant gaat het op? Of uh, zit je in het talentenclubje van D66? Nou, god, ja, dat gebeurt in, in Den Haag nog wel eens wat, bedoel je? Dat ja, dat bedoel ja, ik. Ja, ja. Nou, nee, ik wil nu eerst even voor mezelf uh, kijken waar ik sta. Ik heb met ontzettend veel plezier hier de afgelopen jaren mijn werk mm -hmm. gedaan. En daar ben ik natuurlijk ook een beetje, een beetje ingerold uh, vier jaar geleden. En uh, ik heb het wel met ontzettend veel plezier gedaan. En het openbaar bestuur is wel iets wat ik heel erg uh, leuk vind om te doen. En, uh, en waar ik denk ik ook wel de afgelopen jaren mijn spoor in, uh, in heb verdiend. Ja. Dus daar maar zomaar afstand van nemen, dat klinkt ook niet helemaal logisch. Nee. Uh, tegelijkertijd, ik wil natuurlijk wel weer gewoon uh, aan het werk, laat dat duidelijk zijn. Dit is niet de situatie waarin ik uh, had verwacht te belanden en uh, daar voel ik me ook niet zo comfortabel bij, kan ik je vertellen. Hm. Dus wat dat betreft, ik ga gewoon de komende periode, ga ik eerst even goed kijken, waar sta ik nu? Uh, of val ik terug op wat ik hiervoor deed, uh, ga ik toch de blik op de toekomst, de politiek uh, blijven richten. En wat is dat dan? Maar dat antwoord heb ik nu ook nog niet. Daar is het te abrupt ja, voor het te Er zijn voor mensen, want niet iedereen weet wat jij voor die tijd gedaan hebt. Wat deed je voor die tijd? Ja, ik heb interimwerk gedaan, ik ben advocaat geweest, daar nog weer voor. Dus ik heb een, ik heb een hele hoop dingen gedaan. Uh, uh, zeg je hebt maar, recht uh, gestudeerd ja, en ja, vanuit ja, die positie? advocaat geworden, daarna uh, adviesbureau gewerkt, een hele poos, interimklussen gedaan. Nou, toen hier beland uh, als wethouder. Uh, dus ik ja, ik, ik kan een hoop. Uh, kan ik inmiddels het, wel zeggen. Het is een ja, ja. breder geworden. Ja, ja, het is iets breder geworden. En uh, nou, ik, ik moet gewoon nu eens even goed kijken wat er op mijn pad komt en, uh, en wat ja. ik zelf ook uh, wil organiseren. Ja. Politiek moet je altijd zelf organiseren. Dat gaat nooit vanzelf. Ja, is dat echt zo? Jazeker. Ja, je, ja, ja. je moet echt gaan timmeren uh, en Nou, uh, maar dat ja, maar kijk naar nou, hoe verkiezingen werken. Hè. Je kunt uh, aan verkiezingen meedoen en vervolgens uh, geen zetels krijgen. Je kunt ineens veel zetels krijgen. Uh, dan is het hard werken en tegelijkertijd als je ziet hoe ik nu uh, ineens uh, hier stop, uh, ja. heel onverwachts. Het is niet zo dat op dit moment de politieke functies om het zomaar te zeggen voor de oprapen liggen. Er zijn net gemeenteraadsverkiezingen geweest, uh, alle plekken uh, die zijn ingevuld uh, overal. En dat geldt voor, uh, voor allemaal andere politieke functies ook, of het nou uh, provincie of het rijk is. Ja. Uh, uh, dus je moet wel zelf aan de bak. En dat is ook prima, want zo is het in het bedrijfsleven overigens ook. Ja, Laat het duidelijk nee, zijn. Dat, Alleen de timing is, is, is wat anders. anders. Ja. Mm -hmm. Zeker. En, en de metropoolregio Amsterdam zijn daar nog? Ik heb met ontzettend veel plezier in ieder geval binnen die metropoolregio altijd mijn werk gedaan vanuit Zandvoort. Ja. Uh, nou, dat valt mensen natuurlijk op. Uh, ja. Tegelijkertijd, uh, nogmaals jongens, ik ben net uh, anderhalve week uh, na mijn afscheid. Um, dus ik moet ook eerst even weer uitvinden uh, waar ik nu sta. Politiek gaat wel zo diep naar binnen, om het zo maar te zeggen, dat je daar, en dat geldt voor Zandvoort zeker, daar ben je eigenlijk 24 uur per dag op de een of andere manier mee bezig. Uh, als je niet aan het werk bent, dan ben je wel thuis aan het piekeren, het ja. en aan het bellen, en aan het nadenken over wat er nu weer, weer komen gaat, en hoe je dat het beste kunt aanpakken. Dus dat gaat diep naar binnen, en dat moet er als je de blik naar buiten richt, moet dat er ook weer eventjes uh, een laagje uit. Het hoeft er ja. niet diep uit, maar het moet er wel ja, diep uit, want anders of, ja. dan blijven er ook in hangen. Ja. Uh, dat zie ik ja, je moet er nu wel al. los van komen. Want natuurlijk, dan, dan... natuurlijk. En je moet er ook niet half in blijven hangen, want dat heb ik ook altijd gezegd. Weet je, de, de mensen die, uh, die nu in het college uh, zitten, de mensen die in de raad zitten, die nog maar net daar zitten, die moeten ook alle ruimte hebben om hun werk goed te doen. Dus ik heb ook altijd gezegd, van, ik, ik ben als oud-wethouder, vind ik ook eigenlijk dat je wel terughoudend moet zijn uh, in, je, uh, nou ja, in, je, in je rol in de politiek als je eenmaal eruit stapt. Ja. Uh, daar moet je wel heel erg uh, mee oppassen. Dat je niet iemand bent die de hele tijd van de zijruim dus staat. Zeker, zeker. Ja. Nee, dat is niet goed. Nee. En, en de anderen zijn ook in die posities gekozen. Dus die hebben ook de verantwoordelijkheid nu om daar verstandig mee hebben om te ze gaan. Die he, hebben zichzelf voorgedragen, dus die ja. moeten dat ook kunnen. Natuurlijk, ja. Ja, zo is het. En die moeten ook alle kansen krijgen om dat goed te doen. Ja. Dus uh, ik ga gewoon eens even rustig kijken waar ik sta. En uh, op niet al te lange tijd. Er komt is, de volgende is nog niet stand. iemand of een bedrijf die je heeft gezegd: mag hey, ja, ja, is, is nog geen het. Die meneer Kijpels, die wilden wij eigenlijk wel. Ja, laat, laat ik dat nou lekker voor mezelf houden. <laughs> ja. ik, ik ben inmiddels met wat mensen in gesprek. En we gaan okay. kijken of dat een kant op rolt die dat mij bevalt. Of dat, ja, natuurlijk. Okay, ja. En wat nou. ik heb gedaan hier is ook. Dat is natuurlijk niet geheel onopvallend nee. geweest. Ah, is goed. Uh, dus Klima. Uh, ja. Nee. Maar goed, na jaren dat je weinig thuis geweest bent, zullen ze daar natuurlijk wel af en toe juichend door de kamer heen Zeker. dat hij er gewoon is. Zeker. Ja, nee, ja, mijn vrouw is natuurlijk nu ineens continu op stap. En, uh, <lacht> en ja. dingen doen. dat kan nu weer. Ja. En, uh, ja, nee, dat is natuurlijk wel even lekker. Laat ik er eerlijk in zijn. Ik heb natuurlijk de afgelopen jaren veel dingen in de avonden gehad. Ja. Uh, het, de politiek, dat hebben mensen niet altijd door. Ik merkte zelfs bij mijn vrienden wel als die dan ook de vraag stelden van ja, maar is dat dan, is dat dan een, echt een baan? Ja, jongens, dat is echt een ja. baan. Je gaat zo ongeveer over alles wat in de samenleving speelt op de een of andere manier. En als er problemen zijn, dan ga je er in de kern natuurlijk niet over. Maar dan word je er wel vaak in betrokken. net zeggen dan. Uh, dus dan weet men je ook wat te wel. vinden. Dus, dus ja, uh, ja dat, is, dat, is, dat is tijdsintensief. Dat is ook prima hoor, want dat, is, dat hoort ook bij dit werk. Dat maakt het ook heel leuk. Maar ik merk nu wel even het verschil, ja. ja. Ook daar is het wel een zwart-wit situatie. Van uh, heel veel tijd erin stoppen naar ineens tijd hebben. Ja. ja. Ook... Hoe kijk jij op dit moment naar de ontwikkelingen binnen D66, zo wat er ook in de, in de Kamer gebeurt, de opvolger van, uh, van Pechthold, de, de, <laughs> ja, toch wel ineens zo'n zo jonge man daar? Uh... Nou, dat, ik denk dat uh, de nieuwe generatie staat te popelen, dat is denk ja. ik ook heel erg goed. Als ik heel eerlijk ben, als ik af en toe naar Zandvoort kijk, dan denk ik ook wel eens: het, het zou hier ook mooi zijn als die nieuwe generatie opstaat. Ja. En dat is niet alleen in de politiek over. Nee, dat is niet alleen in de politiek. Je ziet dat er de laatste jaren ontzettend veel discussies zijn geweest over hele grote zaken. Het pensioenstelsel, de, zeg maar ontslagwetgeving, dat soort zaken. Dat gaat iedereen aan, ook de jonge mensen. Uh, dus ik vind het heel goed dat er nu een generatie jonge politie ook opstaat. Uh, ik zit er een beetje tussenin, uh, om het zomaar eens te zeggen, qua leeftijd nu. Maar ik ben heel blij om te zien dat een Rob Jetten, dat hij nu, uh, dat, en dat mijn partij ook de moed heeft om dat te doen. Uh, het is moedig van hem om het te durven, want je gaat natuurlijk wel voor de, voor de leeuw, hij is 31 jaar. Uh, en het geeft ook toekomstperspectief, dat is ook belangrijk. Wij hebben wel een traditie van, uh, van uh, zeg maar partijleiders die toch ook wel een poos daar zitten. We houden niet van om uh, rollenbollend... Uh, over straat te gaan. Ik vind het heel goed dat er gewoon in de fractie is gezegd... deze man gaat het doen. Dat het niet een soort van contest is geworden. Je ziet vaak dat partijen daar wat slechter van worden. Ja. Want dan verliest er ook altijd een deel van de achterban. Ja. Want hun kandidaat werd het niet. Ja, ja. Ja. Dus ik vind dat ze dat goed gedaan hebben. En ik vind het ook goed uh, in de timing dat het nu gebeurt. Uh, want er is ook weer, ook daar, een nieuwe periode die gestart is. Maar is dat iets wat, wat uh, uh, niet bij elke partij hetzelfde is? Dat er dus een opvolger... Komt, is dat niet iets wat overal hetzelfde gebeurt? Dat nou, er je iemand hebt in het, het verleden natuurlijk met, uh, of het nou Ilko Brinkman was, of het, wel, het was uh, bij het CDA en Altmelken bij de Partij van Arbeid. Je hebt wel vaak gezien dat dat hele het kan onhandige gaan, processen zijn ja. waar ook een hoop misgaat. Ik kan me GroenLinks nog herinneren, niet zo lang geleden, of Remke Halsema vertrok. Nee, het kan niet alleen hard gaan in de politiek, dat is waar. Uh, maar er zit ook een hele hoop andere belangen achter. Een hoop politici die hebben ook wel een bepaald beeld bij hun eigen toekomst. Ja. Um, en die hebben ook ambities. En als een partij dat niet goed uh, in de greep houdt, uh, dan gebeuren er ongelukken. En dat doe je allemaal in het publieke domein. Dus dat betekent automatisch dat de wereld er wat ja, van heeft. Iedereen ziet ja. het en, en iedereen dat, denkt En dat benadeelt je dan. En ik vind wel dat de manier waarop het nu gaat, uh, wat we ook allemaal vinden uh, van uh, nou ja, de persoon in kwestie die we nog niet zo goed denk ik allemaal kennen... Maar het is in ieder geval een, een soepele transitie. En ik denk dat dat heel belangrijk dat is. Dat is hartstikke belangrijk. Ja. Ja. Ja, want je, je ziet, We kijken natuurlijk uh, ja, wereldwijd eigenlijk een beetje tegen een veranderend politiek landschap aan. Ja. Nee, je ziet uh, populisme, je ziet rechts opschuiven. We gaan allemaal wat makkelijker om met de scheiding uh, tussen uh, de rechters en, ja. en uh, de politiek die zich daar heftig mee bemoeit. Ja. Zoals van de week weer in Polen waar gewoon weer een hele bak rechters benoemd worden alleen maar op politieke ja. motivatie. En dat binnen de en Europese dat is Unie. En dat is natuurlijk binnen de Europese Unie ja. wel een heel dingetje. Nee, de wereld dat is enorm in verandering. En wat je ook heel erg ziet, en daar heb je in de politiek natuurlijk alles mee te maken, is ook, je ziet het nu ook met die MeToo-discussie, trial by media. Dus ja. we, hebben, we hebben rechters, daar hebben we van afgesproken, die gaan erover. Maar mensen zoeken tegenwoordig eerder de media op. Als er een misstand is, dan dat ze de kanalen zoeken die we democratisch hebben bepaald. En dan gebeurt er natuurlijk het nodige. En dan gebeuren er ook af en toe ongelukken. En je ziet ook dat er landen zijn waar men het op een andere manier probeert op te lossen. Waar de politiek zich er actiever mee bemoeit. Um, en let wel, democratische stelsels... verschillen er ook van elkaar. Het Amerikaanse systeem wordt iedereen gekozen. Ja. Iedere politicus, iedere, iedere functie, functie wordt gekozen. Rechters worden ook gekozen door de politiek. Ja. Dus dat is een, andere, een ander systeem. En uh, ja, laten we wel eerlijk zijn... ook in Nederland, uh, rechters worden natuurlijk benoemd. Hè, en dat doen de rechtbanken zelf. Um, uh, en die onafhankelijkheid... is ook ongelooflijk belangrijk... denk ik, voor ons stelsel. Dus het is mij... Uh, nou ja, er is mij altijd wat aan gelegen... dat we dat in stand houden. Want je houdt daarmee wel... Keurig de scheiding tussen de wetgevers. Dat zijn wij, zullen we maar zeggen. De gemeenteraden en de, en de uitvoerders. Dat zijn de colleges en de rechters die controleren. Nou, Daar hebben we in Zandvoort ons natuurlijk de afgelopen jaren ook al van gehad. Ja, ja. En het is maar goed ook. Want je wordt af en toe als bestuur ook gewoon gecorrigeerd door die rechter. Die zegt van dit had je anders moeten doen. Nou ja, we hebben van de week natuurlijk gezien. De uitspraak van de rechter met betrekking tot die duurzaamheid. Hè? Ja. Je kan je afvragen of die op die stoel mag gaan zitten. Dat is wat anders. Nou, Dat toe... mag die inmiddels wel. Want er zijn ja. een hoop regels die ook weer mensen beschermen in gezondheidsperspectief. Dus rechters moeten dan steeds de afweging maken. dat Als je rechters studeert, ja. dan krijg je ook een traditioneel mooi onderscheid ja. tussen... Wat is nou, welke wet is belangrijker dan de andere wet als ze botsen. Ja. Daar moeten rechters wat van vinden. En daar hebben ze ook weer de grondwet als uh, vertrekpunt voor. Dus er is ook echt wel een mooi systeem wat er staat. Uh, maar je ziet een kentering. En ik denk dat dat ook wel goed is. hoor Dat de, de, de gezondheid van mensen nu ook belangrijk begint te worden. Ja. Dus Kost ik denk het ook dat we daar het allemaal geld, blij he? mee mogen zijn. Dus, uh, het is ook een kostenpost. Dus die nou op ja, op je, die zie, je ziet bij Volkswagen natuurlijk met hè, destijds het Sjommel. Het, het, het, het schandaal uh, Hoe ook uh, belangen vanuit de economie af en toe het kunnen winnen uh, ja. van gezond verstand. Ja. En dan is het maar goed dat we rechters hebben die af en toe ook eens daar even daar naar kijken zijn. en daar wat ja. van vinden. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Jij, jij woont hier in ja. Zandvoort? Ja. ja, vanzelfsprekend. Ja, vanzelfsprekend. Ja. Ja. Woonde maar... ik ook al hoor daarvoor. Ja, ja precies. Ja. Maar dat, dat, dat, niet dat... iedereen weet dat, geloof ik ook. Sommige mensen denken zelfs dat ik een wethouder van buiten was. Dat is absoluut niet zo. Je bent een Zandvoorte en je was een Zandvoort ja, en je blijft ja, een Zandvoort. Ja, ja, ja, zeker. Het is hier ja. gewoon een topdorp. Jongens, ik heb natuurlijk vier jaar fantastisch werk mogen doen. Maar een van de dingen die ik heel... ...heel vaak ook tegen mensen in Zandvoort... ...heb gezegd, is: dus realiseren wij ons wel... ...op wat voor fantastische plek wij wonen. Door Los van het weer waar we het net even over hadden... ...voordat ja, ja. dit live ging. Ja, maar als, je, als je toch hier thuis komt... Hè, ...je komt de boulevard oprijden... Naar ...en je ziet de zee... ...en of dat nou rotweer is of het stormt... ...wat Jongens, prachtig zijn, is, het is... ...dan, dan ben je een mooi uit, nou, maar het, is niet alleen, het is nog niet alleen maar wat je ziet... ...het is ook als je vanuit ons werk binnen gemeente uh, ...nadenkt over deze wereld... ...je hebt alle voorzieningen. Uh, vlakbij heb je nog een... Volgend niveau, voorzieningen. Twee grote steden in de buurt. Openbaar vervoer is gewoon hartstikke goed geregeld. Ik bedoel, je zult in Oost-Groningen wonen. Wat dat Toevallig bleef. dit weekend net niet. Dat gebeurt maar Dat, al dat toe. heb ik in het verleden ook af <laughs> moeten uitleggen. Dat wordt lang van tevoren ja, gepland. Ja, ja. Ja. Maar even gewoon vanuit het idee: we hebben, we hebben ieder, uh, eigenlijk, we hebben ieder, ieder uh, kwartier, half uur een trein, een bus. Uh, je kunt overal in de regio naartoe. We hebben een fantastisch strand. We hebben schitterende natuur. Ja. Dan loop je de waterleidingduin en in je waantje gewoon in het buitenland. Al die mensen komen hier naartoe om te onderzoeken. Dat is ongelooflijk. mensen hebben soms wel eens. Vergeten soms wel eens dat zelfs die waterleidingduinen. dat dat gewoon een enorme toeristische attractie ook is. Hè? Want we hebben het natuurlijk vaak over toeristen uit het buitenland. maar er komen een miljoen mensen hier in de waterleidingduinen ieder jaar. Ja. Nou. Dus dat is wel ja, wat. Is hoor. Giga. dat is En dat. Vanuit, ik vind het ook prachtig hoe dan uh, de beheerders daar naar kijken. Die zeggen ook van, joh, dat ecotourisme vinden we belangrijk. Laat die mensen ervan genieten en waardering opbouwen voor die natuur. Dan kunnen we het ook beschermen. Ja, ja. Nou, als je 30 jaar geleden keek, dat was een soort tegenstelling. Je had, je had de mensen die vonden dat alles kon. En je had de ja. mensen die vonden dat er niks moest. En daartussen zat een heel groot grijs gebied ja. van ruzie maken. Ja. En nu doen we dat denk ik heel erg goed met elkaar. Ja. Ja, het, ja. Is, het is geweldig. Dus wat dat betreft, uh, we hebben het hier goed met z'n allen. Laten we dat wel uh, onthouden. We blijven het goed houden. Ja, absoluut. Je... Maar het, het legt, uh, we hadden het daarnet ook nog even over met, uh, met Peter. Dat, het ligt natuurlijk ook wel een, een, een behoorlijke druk op de duurzaamheid van de omgeving. Ja, waar we... Uh, steeds ja. meer auto's. Uh, we moeten daar natuurlijk ook wel oog voor hebben. Ja, maar bedenk je wel één ding. Die auto's die hadden we 30, 40 jaar geleden ja. voor een belangrijk deel ook. Hè? Want als je foto's ja. uit die tijd ook bekijkt. Ik was toen een klein mannetje. Maar toen stonden de boulevards ook vol. En die auto's waren iets vervuilender dan nu. Ja. Ja. Uh, maar wat wel echt een, een ding is. Is dat je oog moet houden voor de waarde van die natuur. En die natuur is ook beschermd. Ja. Hè? Dus dat moeten we niet vergeten. Het is niet zomaar natuur. Het is nee, een eur is... 2000. Ja. Daar hebben we in de politiek nog wel eens een discussie over. Want we hebben nog wel een bouwplannetje in het, antwoord, ja, het voorten, waar we dan ook ja, ja, ja. een discussie <laughs> ja, ja. Over krijgen. Maar het is, het is niet voor niks beschermd natuurgebied. En ik, ik zeg ook al tegen iedereen, dat zei ik ook al bij die discussie over de Formule 1. Eh, 12 geluidsdagen, koester dat nou? Want daarvoor ja. hadden we niks. We hadden daardoor heel veel geruzie en procedures. Ja. En soms ook veel meer dan wat we nu hebben. Nu hebben we gewoon met elkaar afgesproken twaalf keer dat per jaar. Het. Dus dat mag ja. ongelooflijk veel minder niet. 353 ja. dagen per jaar mag er eigenlijk niet zoveel. Uh, dat is een heel duidelijk kader, waarin de natuur ook een hele belangrijke plek heeft. En ik denk dat we dat ook wel moeten koesteren, dat we ook moeten zien wat we daar de afgelopen jaren bereikt hebben. Maar daar is zandvoort ook goed in. He, de, ik weet wel eens dat mensen denken, zeker door die hele discussie over de, over de herten in het uh, gebied hier, dat wij er maar zo zo naar kijken. Maar dat is echt nee. niet zo. We hebben daar juist heel erg een bril van die balans is belangrijk, die kunnen ja. we goed bewaren met elkaar vanuit de gemeentepolitiek hier. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is dat we dat blijven doen. En dan is de politiek ook scherp genoeg. Want ik kan me de discussies herinneren die ik heb gehad als wethouder toerisme over wat we wel of niet op het Zuidstrand goed vonden. Ja. Daar zit ook een hele goede balans in de Raad. Dus er zitten genoeg mensen in de Raad die ook zeggen: van... ho, ho, niet zomaar, niet alles. Ja, ja. Uh, in ieder geval er goed over praten met elkaar. Dus dan wordt het ook gewoon op de commissieagenda gezet. Heb je het erover? En da dat is ook de en rol En dat he? zijn natuurlijk ja, van ook de, de Amsterdamse waterleiding Waterleidingduiden. Nee, natuurlijk. Dus dat, dat is natuurlijk ook nog een dingetje. Dat je rekening hebt te houden, niet alleen maar met wat, hier, wat men hier vindt, maar ook wat men in Amsterdam vindt. Ja, maar vindt. daar hebben we nou juist wel een goede slag, denk ik, gemaakt. Want het was wel heel erg Amsterdam die erover ging. En ik denk wel dat we daar met elkaar, met de provincie samen, ook de afgelopen jaren echt de slag hebben gemaakt: van dit moeten we samen doen. Ja, want niet meer vanuit het, het stadhuis in Amsterdam kijken naar een gebied wat bijna een soort van Verweg, nou ja, ja. verwegistan is, ja. wij zitten er middenin, ja. uh, denk met ons mee en ga alsjeblieft in ieder geval iets doen aan wildbeheer, hoe je het ook doet, doe er wat aan, want dit kan ook niet. Ja. Nou, dat, dat zijn we denk ik wel met elkaar eens. Dat is het gebeurd. Ja. Maar goed, je ziet er in ieder geval wel heel ontspannen uit, moet ik zeggen. Want <lacht> ik heb jou ook wel eens uh, momenten gezien dat ik dacht van mijn hemel, die heeft weinig slaap gehad ja, de laatste dat is ook, Het week. is echt, jongens, dat, dat hebben mensen thuis lang niet altijd door. Het is keihard weer. Ja, dat, nee, maar dat, dat heb ik ook gezien aan je. om een idee te geven, ik heb, je hebt weken en ik klaagde er nooit over. Dat ga ik ook helemaal niet doen, want ik heb er zelf voor gekozen. Maar je hebt echt dagen dat je, ik bracht de kinderen naar school om kwart voor negen en dan even tussen, eh, s avonds even thuis eten kinderen naar bed en dan had ik om acht uur de vergadering, dat duurde tot half één. Ja. En dan was het de volgende dag weer zo. Dan we hadden we ja. commissieweek en dan hadden we ja. ook nog een ingelaste raadsvergadering. Dan heb je gewoon drie, vier avonden achter elkaar, dat ritme. Ja, ja dan, dan is iedere nacht, kleine kinderen, hè, die worden dan ook rond een ja, of zes, half, zeven bakken. wakker. Ja. Dat is prima. Uh, tegelijkertijd wat we wel eens met elkaar vergeten, uh, de politiek is ook wel een heftige politiek, jongens. Is het een hoop? Is het en dat bitter. geeft ook een hoop spanning. En die spanning doet ook wat met je. Ja, daar ben ik gewoon eerlijk in. Uh, nou, dus ga in ieder geval uh, genieten van dat wat je nu even hebt met je vrouw en je kinderen. Uh, we wensen je heel veel succes. Dank je wel. En uh, als, als je iets leuks gaat doen of je hebt iets te vertellen, dan ja. weet je ons te vinden en dan kom helemaal je het goed. maar gewoon vertellen. En, uh, ja, en uh, ik ben ervan overtuigd dat er een fantastische toekomst ligt. Dan wel in Zandvoort. Nou, dan wel in, Den Haag, in Den Haag. Of in Europa. Dank jullie wel. En genoeg. Nou, ook dank voor de hele prettige interviews die we altijd hebben gehad. Want ik vind wat jullie hier doen ook belangrijk voor Zandvoort. Dank je wel. Fijn om een keer te horen. Hartstikke leuk Dankjewel. om dat te horen. Dankjewel. We gaan Dankjewel. de Cats nog even doen. Let's dance. En daarna hebben we het nieuws en de reclame. En dan zijn we straks weer terug. 10:09. Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.